7 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Amnesty International heeft in Amsterdam... de Ambassador of Conscience Award uitgereikt... aan Amerikaanse voetbalspeler Colin Kaepernick. Dat is de man die twee jaar geleden voor een wedstrijd... tijdens het Amerikaanse volkslied knielde in plaats van te blijven staan. Het was een protest tegen politiegeweld en discriminatie. Het is sindsdien regelmatig herhaald door voetbalspelers. Amnesty Nederland bestaat dit jaar 50 jaar. Directeur Nazarski reikte de prijs uit... Hij hij zei dat Kaepernick niet alleen in de Verenigde Staten een groot voorbeeld is voor de strijd tegen discriminatie en politiegeweld, maar ook in Nederland en de rest van de wereld.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 Actrice Natalie Portman heeft zich de woede van de Israëlische regering op de hals gehaald. Ze weigert de aan haar toegekende Genesis Prize in ontvangst te komen nemen, uit protest tegen het Palestijnenbeleid van premier Netanyahu. De prijs die de Amerikaanse Israëlische filmactrice heeft gekregen, wordt toegekend aan mensen die een inspiratie zijn voor Joden. De premier zou tijdens de uitreiking spreken, maar de ceremonie is nu afgelast. Leden van zijn Likud-partij vinden dat de overheid Portman haar Israëlische paspoort moet afnemen. Het weer, het blijft droog, vannacht koelt het af naar 9 tot 14 graden. Morgen eerst zon en 22 tot 26 graden, maar later neemt de kans toe op buien met onweer. Vanaf maandag is het wisselvallig en smiddags een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.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 Koningsdag kan het gebeuren met een hoofdprijs van 250.000 euro, 20 jaar lang. Belastingvrij, staatsloterij. Je hebt nog zes dagen om een Koningsdaglot te kopen. Speelbewust 18+. Plus. Voelt u ze ook, die lente Is Zin om lekker naar buiten te gaan en de lente op te snuiven. Heerlijk wandelen aan de Belgische kust, fietsen langs de moezel... een weekendje in een Duits kasteel of een paar nachtjes in Londen.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 NPO Radio 1, WNL Special. Vijf jaar Koning Willem-Alexander met Margreet Spijker. Een heel goede avond. Welkom bij deze WNL-radio-special... over vijf jaar koning Willem-Alexander. Hoe doet onze koning het? En hoe heeft hij zich ontwikkeld die afgelopen vijf jaar? Mijn gasten zijn mensen die hem ontmoet hebben... zijn achtergrond bestudeerd hebben... intensief met hem hebben samengewerkt... of die zich gewoon beroepsmatig in de koning verdiepen. We gaan het drie uur lang over hem hebben hier op NPO Radio 1. Onze zoon, dat mag ik als trotse vader dit keer wel zeggen, is een prachtige baby. De Koninklijke Hoogheid, Prins Willem-Alexander op het ijs van de singel. Ze, ze schreeuwen iedereen toe, en of ik dan dat ben of, of iemand anders, dat maakt niet uit. Ik geloof niet dat er beroepsopleidingen voor constitutioneel monarchen bestaan. Ik denk ook niet dat er een markt voor zou zijn. Ja. Betekent het voor u dat u nu afgestudeerd bent? Afsluiting van een uh, mooi hoofdstuk in mijn leven. Het is voor mijn man en mij een grote vreugde... u de verloving aan te kondigen van onze zoon Willem-Alexander...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 Mijn gasten, het komende uur zijn Patrick van Katwijk. Hij werkte onder andere mee aan het boek Vijf jaar Koning Willem-Alexander. En is de huisfotograaf van het Koninklijk Huis. Welkom. Dank. En Josine Drogendijk, Zij is royalty watcher. En heeft overigens nauw samengewerkt met de fotograaf Patrick van Katwijk. Van haar boek wat ik hier heb liggen. De Magie van Maxima. En ook aan tafel, maar dan wel echt de komende drie uur. Jan Kees Emmer. Goeie Hij is uh, Ja, fijn dat, uh, dat je bent aangekomen zitten. Hij hoofdredacteur van Oranje Boven. En natuurlijk ook een van de vaste koningshuisdeskundigen... bij deze omroep, omroep WNL. Uh, ja, ik wil allereerst van jullie weten... hoe vinden jullie dat de koning het uh, op dit moment doet? Uh, Jan Kees Emmer. Ja, fantastisch natuurlijk. We fantastisch hebben vijf, ja. uh, vijf uh, rimpelloze jaren uh, achter de rug... waarbij uh, hij zich heeft ontwikkeld als een uh, echte koning van het, van, het, van het volk. Waarbij er eigenlijk uh, geen misstappen zijn ge geweest. En uh, ja, ik, uh, ik uh, zou zeggen... teken nog voor een aantal uh, van decennia zo met deze koning. En Patrick van Katwijk. Ook geen uh, verkeerd woord over hem? Nee, absoluut. Ik vind het woord fantastisch. Laat ik me helemaal bij aan. Uh, hij heeft zich echt geprofileerd als een koning van de mensen, tussen de mensen. En uh, dat is fantastisch. En Jozien Drogendijk? Ja, ik ben ook echt steeds meer waardering voor hem gaan krijgen door de jaren heen. Hij is zich echt ontwikkeld tot een koning van het volk. Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. Je zou denken, nou, dan zijn we klaar voor de komende drie uur. Maar, maar nu begint het pas. Het geldt ook voor de burgers er zijn enquêtes geweest. En de koning kreeg vorig jaar al een 7,6. En dat is ieder jaar gestegen. En toen hij koning werd, was dat 7,2. Dus er is iets, hij doet iets, waardoor hij populairder wordt. Word. valt dat dan te verklaren Jan Kees? Ja, dat valt wel te verklaren want vanaf het begin zijn zowel hij als maxima bezig om een rol in de samenleving te pakken die heeft die te maken heeft met verbinding. En het weer. En, en, en betrokkenheid tonen. En dat doen ze stelselmatig. Dat doen ze in de vorm van het Oranjefonds, of namens het oranje fonds. En dat doen ze door. En, en dat doen ze met bedrijfsbezoeken en in het buitenland. Dus daarmee eh, zetten ze zichzelf neer als een zeer betrokken koningspaar. Ja, ja betrokkenheid. Eh, Patrick van Katwijk eh, volgt ook de koninklijke familie al jaren van, van dichtbij. Dus ja, voor zo'n camera of zo'n lens zie je natuurlijk iets heel anders dan wij. Wij zien natuurlijk. Niet wat hij doet als hij niet in beeld is. Wat, wat voor man is het als je hem ziet terwijl hij nou zeg maar, wacht tot de foto's gemaakt kunnen worden? Nou, Ik zou bijna willen zeggen een nog een leukere man dan we zien voor de camera. Uh, hij is heel erg ontspannen, echt ontzettend zichzelf. Uh, hij durft ook wel een soort van risico te nemen door soms grappen te maken. Mensen op zijn gemak te stellen. Uh, uh, ja, Dat werkt echt in zijn voordeel. Wat hij heel erg doet is zichzelf zijn en daarmee dus mensen op zijn gemak stellen. Uh, dat, dat doet hij heel graag en dat doet hij vooral achter de schermen, natuurlijk in instantie om het ijs te breken. Uh, ja, een hele fijne, normale man. Ja, maar dat hou je toch niet vol? Om altijd degene te zijn die iedereen op zijn gemak stelt? Nou ja, is, goed. Is, is, is het niet iemand die dan denkt: Nou, wacht even, ik moet even weer in mijn rol schieten? Of, of is hij zich zo bewust van het gevaar dat hij dat zou doen dat hij dan nooit zichzelf kan zijn? Nou, ik denk juist dat hij zichzelf is... door uh, die mensen op zijn gemak te stellen... en zichzelf te laten zien. Hij toont ook een stukje van zijn eigen persoonlijkheid. Uh, daarmee kunnen mensen hem makkelijk benaderen. Dat is echt Willem-Alexander. Gewoon zichzelf geven. Keer op keer op keer. Persoonlijk, uh, officieel, wanneer hij officieel moet zijn. Uh, hij staat er als koning wanneer er een staatsbezoek bijvoorbeeld gaande is... Maar als het om mensen gaat, is hij echt zichzelf. En ik denk dat daar zijn kracht ook zit. Ja, nou, Jozine Drogedijk, die kan dat uh, waarschijnlijk ook wel weten. En uh, Jan Kees, die stikt ja, zijn, ving zijn ja, vinger op. Dus, uh, wat, ja, wat, je, waar je ziet het ook uh, bijvoorbeeld bij, uh, met, bij zijn betrokkenheid bij sportwedstrijden. Hè? Ik heb persoonlijk dat heel erg gaan moeten wennen, toen hij eenmaal koning was... dat hij nog steeds uh, als een mens uh, die sporter stond aan te, aan te moedigen. Nou, dat had je natuurlijk van Beatrix nooit uh, gedacht dat hij het, het ooit zou doen. En toen heb ik me wel afgevraagd uh, of dat niet ten koste zou gaan van de statuur van zijn functie van het koningschap. Nou tot nu toe blijkt dat niet, maar ja ik, ik, ik blijf dat onderdeel van zijn activiteit. altijd nog wel wat onwennig vinden, omdat hij zo bij dat sport betrokken lijkt te zijn, dat je denkt van oh oh doe even ja ja een denk je in. dat ja ik vind, vind, ik vind het heel heerlijk ja ik het ik het vast bij maar, je maar maatschappij maar je bent niet de enige Jan Kees, ook uh, uh, Han van Bredeman. Uh, waarmee je samen dat uh, boek heeft gemaakt vijf jaar koning Willem Alexander had eigenlijk dezelfde laat ik het zeggen kritiek van hij moet ook weer niet te gewoon worden. Had, had je dat zelf ook? Nou, kijk, wat ik natuurlijk zie als, als, als, als fotograaf die hem fotografeert, zie ik natuurlijk op een gegeven moment meer de mens, Willem Alexander dan de koning. Dat moet ik toegeven. Uh, maar wat hij heel goed doet, is de juiste momenten kiezen om zichzelf te tonen. Maar ook de juiste momenten om juist die staatsman te zijn. Um, dus ik snap heel goed de kritiek dat hij er gewoon is. Maar ik denk dat we ook niet moeten vergeten. dat um, Hij heeft ook één groot nadeel in Nederland. En dat is dat hij een man is. Dat betekent dat je hebt een voorganger. Vind je interessante quote? Yes. Ja. <laughs> nou, maar we moeten niet vergeten dat heel veel mensen kijken naar beeldvorming. Uh, Beter is als een vrouw met... Uh, gekleurde kleding, een hoed, uh, een, een kroon, juwelen, enzovoort, enzovoort. Uh, als man is het een man in kostuum... tussen vaak andere mannen in kostuums. Dat is waar. Uh, dus ja, dat is zijn enige beperking. Uh, heel vervelend, maar goed, uh, daarin juist... zorgt hij voor dat hij ook opvalt tussen die andere mannen in pak... door zichzelf te zijn, maar door spontaan te zijn. Ja, en dat is zijn kracht. En ik denk dus dat hij daad... is leuker dan de rest eigenlijk, daar komt het uh, dan weer hij doet zijn best. Hij is absoluut uh, spontaner dan de rest. Josine uh, Droger, denk ik. Ja, Het grappige is. Uh, vanaf je dertiende maakte je een website met allemaal maxima. Want dat ja. was de, de ja, als we het hebben over glamour. Uh, zij zij uh, was degene die, die natuurlijk de uh, uh, eye catcher was. Als ik ja, het zo mag formuleren. Vanaf het begin natuurlijk. Ja. Ik bedoel, in verloving in 2001. Toen begon het al. En de maximania. En dat is tot op de dag van vandaag. Maximania heet het zelfs. Ja. Um, maar um, als ik haar dan zie naast hem. Wat, hoe zou jij hem beschrijven... voor iemand die hem niet kent... Nou, ik vind wat Patrick net ook al zei. Ik vind zijn humor heel belangrijk. Uh, er wordt ook al vaak aan mij gevraagd. Van, denk je niet dat Maxima hem overschaduwt? Of dat zij echt op de voorgrond treedt. En Willem-Alexander daar maar wij heel bang voor he, dat dat ja, zou gebeuren. Ik denk dus dat dat niet zo is. Je ziet Willem-Alexander ook wel genieten. Uh, als Maxima, uh, nou ja. Als iedereen haar naam roept, et cetera. Tegelijkertijd vind ik wel dat Maxima op de juiste moment. Ook juist weer een stapje terug doet. Kijk, en ik verdiep me natuurlijk ook heel veel in haar kleding. Om beeldcultuur speelt ook een hele... Ja, het uiterlijk speelt een grote rol. Laat ik het zo zeggen. En je ziet bij Maxima dat ze door de jaren heen ook heeft moeten zoeken naar hoe moet ik als koningin uh, mijn, mijn, mijn, ja, hoe moet ik eruit zien? Hoe moet ik, uh, welke uitstraling moet ik kiezen? En je ziet wel bij staatsbezoeken bijvoorbeeld waar het echt draait om koning Willem-Alexander. Dan kiest ze vaak de eerste dag voor beige, zachte roze kleding, kleuren waarmee ze niet eruit knalt. Uh, waardoor het niet lijkt van nou Maxima loopt op de rode loper en Willem-Alexander loopt erbij. Je ziet echt het draait om Willem-Alexander. Hij loopt vooraan. Uh, dus ik denk dat dat dat voor maxima soms wel eens slik is. Als jij natuurlijk van nature geen muurbloempje bent... om dan... Uh Echt gewoon letterlijk een stapje terug te doen. Maar ik denk dat ze daar ook wel gegroeid in is de laatste jaren. Ja, maar wat we, wat we net even bespraken, ja. dat ze dan op de tribune zitten bij de sporters, bij, bij de Olympische Spelen. Ja. Dan zit daar eigenlijk een heel, heel gewoon stel. Hè? Zo ze, ja. en, en dat in, vind ik alles problematisch. Nou, dat is niet ja, problematisch is een heel groot woord, maar het is wel zo dat je als koning. En, dat, en we hebben nou eenmaal een monarchie, en dat hebben we met elkaar afgesproken. En daardoor is er een afstand tussen het volk en die, dat staatshoofd en zijn echtgenoot... Ja, je, je moet wel uh, uh, zorgen dat je niet te gewoon uh, wordt. Hè. Dat hebben we ook met Juliana natuurlijk gezien. Die werd ook uh, op een gegeven moment te gewoon. En daar heeft Beatrix destijds een enorme tegenbeweging gemaakt... om meer afstand te nemen. Nou, Alexander gaat wat... Lijkt terug. hij toch een beetje meer uh, op ja, Juliana dan op Beatrix? Hij, hij lijkt wat meer te lijken op zijn grootmoeder. Het is niet zo dat hij, uh, dat hij vraagt uh, om achteraan te mogen staan. Zoals als zijn grootmoeder deed. Uh, als het gaat om het kopen van een chocolademelk. Of zelf willen betalen en zo. Dus, dus hij ja. zit er momenteel tussenin. Ik denk dat hij op dit moment, uh, het wint ook wel. Dat hij de echt de juiste toon wel gevonden heeft. Het valt me ook wel op. Bijvoorbeeld bij fotosessies heb je ook wel vaak een interview of iets. En dan valt het mij altijd op dat hij benadrukt. Nou, we gaan gewoon naar de Albert Heijn. We eten ook gewoon uit de magnetron. En dan vraag ik me altijd af, wat wil je daarmee uitstralen? Ik denk dat wij Nederlanders misschien ook wel houden van een gewoon koningspaar. Hè? Op de korte termijn vind ik die uitspraken dus verstandig. Alleen als je het hebt over de langere termijn. Waarom zou ik een paleis betalen voor iemand die heel gewoon is? Dus dat vind ik dan de bedreiging. Patrick wil hier ja, toch even nou kijk, reageren. We hebben het inderdaad hier over korte termijn, lange termijn. Wat Willem-Alexander heel erg duidelijk maakt keer op, keer op keer. En dat heeft hij echt van zijn moeder overgenomen. Althans als advies. dat heeft hij ook verteld in interviews. Um, alles wat hij doet is niet op de korte termijn zijn bedoeld. Zijn lijn die hij nu uitzet... is iets voor de langere tijd. Hij wil lang meegaan als koning. Hij wil het koningschap ook het liefst overdragen... aan zijn oudste dochter Amalia. Dus uh, hij kan niet met populariteit meegaan. Dus wat hij nu doet, dat is zoals hij ziet... hoe het koningschap moet zijn. Uh, dicht bij de mensen... Uh, social media, uh, benaderbaar. Hij ziet dat als het koningschap wat in nu, 2018, uh, uh, uh, nodig is om, om nog uh, functioneel te zijn. En ook ertoe doen. Uh, en dat is wat hij doet. Dus ik geloof zeker niet dat wat hij nu doet echt voor de, bedoeld is voor nu. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het goed is voor de korte ja. termijn. Ik vraag me alleen af, is het ook goed voor de lange termijn? Begoed ik wist het trouwens niet dat hij uh, gewoon uh, winkelt bij Albert Heijn. Nou ja, ja, dat is, ik vraag in, in, dat hij bij dus de, af. de supermarkt, maar het wordt wel gezegd. Hij is dus. zelfs bij uh, een uh, niet naar dat te noemen fastfoodketen uh, al een keer verschenen. Dus uh, gewoon met zijn dochters. Nou ja, gaat ze even, dat opzicht heeft hij ook nog een heel normaal leven, zover normaal is met beveiliging en alles ten duur omheen. Hè. Maar, ja, hij rijdt ook zelf in een hybride auto, uh, privé, allemaal dat soort dingen. Weer, hij, doet gewoon... zo hij zoekt natuurlijk naar, uh, kijk, bij zijn aantreden heeft natuurlijk uh, de Tweede Kamer een aantal van zijn uh, van zijn, van zijn, van zijn afgenomen. Hè. Hij mag zich niet meer bemoeien met de kabinetsformatie. En hij zoekt naar nieuwe relevantie van dat koningshuis... door die samenbinding te zoeken en zich daarvoor in te zetten. Laten we daar... daar zo wat dieper okay. op ingaan. Ja, ja. Eerst ga ik even laten horen wat, wat burgers zeiden toen we vroegen... wat vindt u van de koning? Ik ben echt trots op onze koning. Ik ben sowieso pro-monarchie. Dus uh, ja, echt blij dat we zo'n uh, goede koning hebben. Ik vind vooral dat hij lekker zichzelf is... En uh, ik denk dat dat belangrijk is. Hij staat dicht bij het, uh, dicht bij het volk. Hij is gewoon leuk. Ik vind hem uh, wat opener zeg maar, dan zijn moeder eigenlijk. En uh, Maxima uh, erbij is zeg maar, super. Nou, ik moet zeggen, voor iemand die uh, niet van nature heel extravert lijkt, uh, vind ik dat hij het uh, op zijn manier heel goed doet. Het is natuurlijk iemand die volgens mij niet heel graag in de spotlight staat, maar hij lijkt wel heel integer. Ik vind dat hij wel heel, heel uh, open is. Hij uh, ja, uh, is overal bij. En... Ja, ik vind hem nog wel heel goed overkomen. Zijn uh, manier van uh, omgaan met, uh, ja, met Nederland, zeg maar, met het publiek, met uh, de mensen, met het volk. Heel, uh, heel enthousiast, open en uh, sportieve uitstraling. Als je ziet hoe de koning en de koningin samen op de tribune zitten bij verschillende wedstrijden. dan zie je dat ze ontzettend meeleven, heel hard juichen. En ik denk dat het wel mooi is voor dat leed om te zien dat het Koningshuis echt achter hen staat en, uh, en ze toejuicht en ze ook steunt. Ja, allemaal hartverwarmend, hè? Om ja. Reageren. Nou, het mooiste wat ik nu net hoor... is dat, die, dat iemand zei net van... ja, hij is niet iemand die graag in de spotlight staat. Maar is, als ik één grote verandering moet noemen... in de afgelopen, pak een beetje, zolang ik hem nog volg, 15 jaar... is dat hij uh, het niet prettig vond in het begin... om in die spotlight te staan. En inmiddels vindt hij het juist ja, wel prettig... omdat hij één natuurlijk het belang ervan in ziet... maar ten tweede vindt hij het ook echt leuk. En hij geniet ervan en hij werkt eraan mee. En hij is er ook ontspannen in. Dat is echt wel heel erg veranderd in de... vooral in oh. zijn koningschap in ieder geval nu uh, de afgelopen vijf jaar. Ik vind hem nog steeds als hij de kersttoespraak uh, moet doen of uh, het, het troonreden voorleest. Is dit is hij niet op zijn sterkst. Je ziet gewoon dat hij niet op zijn sterkste is als hij gescript iets moet voorlezen of een toespraak moet houden. Hij is op zijn sterkste als hij natuurlijk ergens is om te en improviserend ja, uh, een dialoog voert met ja, mensen in gesprek. Ja, ja. Uh, fotograaf Vincent Menzel mocht Willem Alexander al in de 19. 85 fotograferen toen nog op zijn jongenskamer op Huis en Bos. En aan zijn muur hingen posters van Lionel Richie en Kim Wilde. Als puber zou ons koning groot fan zijn geweest van de muziek van Lionel Richie. Dus wij vonden het wel leuk om, als we dan toch een plaat draaien, dat er eentje te laten zijn van Lionel Richie. See you, Sammy. Lionel Richie, omdat we weten dat hij op zijn jongenskamer uh, de posters van hem uh, had hangen. En toch, als ik hem zie, dan zie ik hem altijd bij de opera... of bij een, een of andere klassieke concert. Is dat altijd zijn keuze? Weten jullie dat? Nou, als je ziet zijn privéfoto's, dan zie je hem ook al bij een rockconcert. Dus dat uh, valt wel mee. Met ja. zijn privéfoto's? Ja. ja, nou ja, als je op Twitter gaat zoeken op Willem-Alexander... dan kom je meer tegen dan wat je soms in de tijdschriften ziet. Oké, okay, maar dat, hij, hij kan niet zeggen van... nou weet je wat, uh, ik ga lekker naar Beyoncé ja dan moet hij daar wel voor uitgenodigd maar zijn. Ik denk dat, dat ja. hij daar een beetje wel het risico gaat inzien van nou als ik en bij de sporten gewoon word... en bij de concerten waar iedereen zit, uh, het is toch ook een soort van. Uh, nou ja, nog wel, wel gebruikelijk dat dat soort uh, elite nog naar opera gaan. En uh, het is, opera is ook niet iets meer alledaags, dus daarmee je maakt ook nog reclame voor een stukje Nederlands cultuur. Dus ik denk wel dat hij ja, daar wel een afweging maakt officieel. Nou ja, het is e officieel is het naar de opera, en dat moet ook, want uh, de, die manier kreeg ook een uh, onderscheiding. Uh, kijk, hij is natuurlijk minder een cultuur, uh, minder, minder iemand dan zijn moeder. Ja. Althans, maar hij gaat echt met zijn dochters ook wel naar popconcerten en zo. En alleen ja, dat, uh, dat is niet officieel. Dus dat weten we dan officieel niet. Dan moet het al op Twitter tevoorschijn komen als iemand hem spot, want het wordt niet bekendgemaakt door de RVD. Nee, ik heb hem, we hebben hem natuurlijk allemaal wel kunnen zien met Armin van Buren, ja. maar, maar maar nooit. Uh, ja, het is altijd de, de, de klassieke hoek. Ja, nooit bij pop verder. Het is Natuurlijk altijd een hogere cultuur. Dat wel, <laughs> nou ja, maar als het een man is uit het van het volk, een, een burgerkoning, dan zou je dat eigenlijk best mogen verwachten. Ja, maar hij. Ja, je zou dat verwachten. En ik weet ook, als prins ging je ook wel naar André Hazes concerten toe. Uh, Maxima is er zelfs in de voor, in een, als inburgering een keer geweest. Uh, weet ik toevallig. En, uh, maar ja... Kennelijk is het zo dat ze rondom musea en de opera en zo. Ja, dat, dat verdient de extra aandacht van, de, van het Koninkrijk Voordat Willem-Alexander en uh, Maxima Koning en Koningin werden... gaven zij een interview aan Rick Niemann en aan Marielle Tweebeker... toen nog uh, bij RTL. En zij hadden het toen over de invulling van hun rol. Laten we daar even naar luisteren. Ik wil een koning zijn die uh, allereerst in de traditie staat... Uh, voortbouwen op uh, de traditie van uh, mijn voorgangsters... Die uh, staat voor continuïteit in dit land. En ook voor stabiliteit in het land. Maar ook een koning die in de 21e eeuw... Uh, de samenleving kan uh, samenbinden, vertegenwoordigen en aanmoedigen. Heeft u al qua, qua toon uh, misschien besloten wat voor een koning u wilt worden? Wilt u wat afstandelijker zijn? Met enige dignitas, zoals dat uh, wel wordt genoemd. Of wilt u misschien wat volkser zijn? Wat, wat dichter bij het volk? Heeft u daar een idee over?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 Ja, hij uh, is duidelijk hier er niet van overtuigd dat het vanzelfsprekend is dat het koningshuis relevant is. Ja, dat is hem ook goed ingepeperd door zijn adviseurs uh, van tevoren. Uh, kijk, zij zagen die schuiving wel van dat, van dat minder rol binnen, het staat, uh, staat, staatkundige element, als, als formateur of als, uh, als, de als de hoofd van een regering. Dus. Er is al van tevoren duidelijk afgesproken. We gaan een, we gaan een koningschap invullen. Wat veel minder wat weggaat van het politieke. En veel meer als symbool van de samenleving gaat optreden. Ja, en daar zien we nu de resultaten van. En dat lukt aardig. Het alleraderste vind ik nog dat bij de laatste kabinetformatie we bijna de koning misten omdat er geen scheidsrechten ja, meer was. Ja, du mensen die daarom <laughs> gingen het, het kan verkeren wat dat betreft. Ik denk niet dat het terugkomt. Maar, nee, nee, maar het is wel, wel, wel zeker. Maar nou, ik denk dat je heel, ja. heel erg ziet is dat ze heel erg de, de verschuiving vertegenwoordigen hebben gelegd. Ja. Maar Beatrice echt nog een inhoudelijke rol ja. had bij de formatie en dat ja. soort dingen. Maar ja. hij is echt het gezicht van Nederland. Maar inhoudelijk is Rutte de baas. Zo is een beetje echt die verhouding nu duidelijk neergezet. Nou, dat was altijd al zo. Maar, ja, maar, maar een aantal ja. mensen die dat niet, die, die, die, die scherp waren op de regels, die vonden natuurlijk dat het toch nog anders moest. Maar in feite was de premier altijd al de ja, baas. Ja, er waren maar... natuurlijk wel heel veel verhalen ook. En dat kwam ja. soms naar ja. buiten. Ja. De Beatrice wel degelijk heel veel invloed had bij de formatie. En dat hoor je bij willem alexander dus nu gewoon niet. En nee. dus is die discussie er ook gewoon nee. niet. Nee. En dat is denk ik ook wel een voor. Maar waar zit hem dan nu die modernisering? Waar hij het over heeft? Wat, wat is het, het grote moderniseringsverhaal van Willem-Allestander... ten opzichte van koningin Beatrix? Het moderniseringsverhaal zit hem in het planmatig... In, het, in, in de samenleving maar en internationaal optreden... als boegbeeld van Nederland en, en, en voor de Nederlandse samenleving staan. Dat is enerzijds in de handel. We gaan het er later nog over hebben. Eh, en anderzijds in het... In, in, in het Onder de aandacht brengen van de noden van de samenleving. Dus in de keuze van de, van de bezoeken in het land zit wel degelijk zit een stukje moderniteit. En er zit ook wel degelijk het accent wat het paar wil leggen op uh, waar ze aandacht voor vragen in Nederland. Jij hebt heel mooi gezegd van het uh, traditionele linten knippen. Uh, dat kan ook inhoud hebben. En als je maar kiest welke linten die je knipt, Luist. figuurlijk gezien. Een uh, heel mooi voorbeeld waar ik aan moet denken... is dat hij bijvoorbeeld naar COCs COC is gegaan. De homo Emancipatiebeweging. Uh, iets wat is, nooit heeft gedaan. Ze dus is daar nooit geweest. En voor hem was het echt heel duidelijk van... ik moet als koning ook daar de aandacht aan gaan schenken. En nu laten zien van dit is een normaal onderdeel van de samenleving. Ik ga er naartoe. Uh, en ook Maxima is er geweest. Dus dat, dat soort dingen doen ze meer. Ze gaan gewoon meer bij... Aanwezig zijn weer dingen die alle mensen uh, aangaan en ertoe doen. Uh, en wat minder waarvan mensen denken van, oh, dat is alleen voor de elite. Nee, echt wat de normale mensen aangaat. En ze dat zijn ja. natuurlijk ook transparanter. Ik denk dat dat ook een hele vooruitgang is. Wat uh, bedoel je daarmee? Nou, dat zaken die vroeger niet werden aangekondigd, nu wel uh, diner met de Corps dat is dan wel een vrij ziek diner. De vroeger hoor je dan ook af hoor je van nou dat diner is geweest. Of je moest het maar raden. Of er stond toevallig wat in de roddelbladen van dat er toevallig waren gefotografeerd. En nu krijg je gewoon een aankondiging. En daar zijn de fotografen weer heel blij mee. Want dat zijn uh, avondjurken, diademen, et cetera. En, en dat, die openheid zou ik natuurlijk nog wel veel meer willen. Ik ben daar overigens wel uh, verbaasd over eigenlijk. Want ik weet dat hij als kleine jongen zei, uh, dat weet iedereen, een ja. rot op de Nederlandse, Alle Nederlandse pers <laughs> Dat was de, de tekst. Dus, dus ik was eigenlijk heel benieuwd hoe hij om zou gaan met de media als hij eenmaal echt koning zou worden. En dat, dat, ja, Is dat jullie meegevallen of tegengevallen? Nou, Hij laat ze meer toe zelfs. Veel meer toe. En ook op zijn eigen initiatief. Oh. Uh, bijvoorbeeld uh, in het paleis zijn er heel veel dingen die, die dus als werk. Werkzaamheden dagelijks heeft en hij heeft gewoon op een gezegd van dat moet zichtbaar zijn. Ik laat media toe, ik laat fotografen toe. Eh. Uh... Hij dat werkt er echt we naar mee. Niet verwacht, hè? Maar nou, bij, bij, bij, slaat ja, ik aan. ben toch wel gefronst. Want enerzijds het beedigen van ministers en zo is nu allemaal in het openbaar. Nou, prima. Uh, daar heeft hij nog wel degelijk ook een rol? Ja, precies, ontvlog. daar heeft hij nog een rol. Ook. En dat uh, is prima. Anderzijds uh, is er twee keer per jaar een, een, een persmoment. Nou, daar weet Patrick alles van. En dan wordt er een toneelstukje opgevoerd, of op het strand bij Wassenaar of op een berg in Oostenrijk. En als je dan ziet wat daaruit vandaan komt voor materiaal, dan denk je, ja, als je daarvoor uh, de rest van de, de tijd de familie met rust moet laten, eh, daar zou ik, eh, krijg, krijg ik de, zou ik wel de kriebels van krijgen. Want eigenlijk laat hij in dat opzicht eh, de media steeds minder toe. Wij kunnen als, als samenleving bijna niet volgen hoe onze kroonprinses opgroeit. En dan kan je zeggen, ja, ze moet ook een jeugd hebben, natuurlijk. Maar er is denk ik wel een midden tussen hoe het was en hoe het nu is. Want je ziet nu helemaal niets meer. Dit is wel interessant, want jij zegt als, als koning laat hij meer toe dan Beatrix. Maar Beatrix heeft dus haar kinderen veel meer voor het voetlicht gebracht... dan Willem-Alexander nu doet met Maxima samen. Ja, privé laat hij veel minder toe. Hij baakt dat heel erg strak af, terwijl hij het officieel veel meer toelaat en veel meer laat zien. Uh, hij geeft dat zelf aan als uh, social media en dat er meer media zijn. Nou, dat ben ik niet helemaal met mijn eens Ik bedoel. Want in de tijd van de verloving van Beatrice kent iedereen in Bildersom ook 80 fotografen in de tuin bij Soesdijk. Uh, ja, als ik zou zeggen van uh, een, een meisje van uh, straks bijna 16 of uh, 15 inmiddels maar. Laat hij langzaam aan gaan wennen aan die media, aan die aandacht. Ik geloof absoluut dat daar wel nu langzaamaan tijd voor zou moeten zijn. Uh, dus ik hoop dat het gaat gebeuren. Maar we zien heel weinig van hem privé. En hij zegt heel duidelijk van het privéleven baak in de uh, Terwijl hij juist met zijn vijftigste ste verjaardag... juist een persoonlijk gesprek wilde. Dus dat is een beetje... Ja, is te is ik nou, als je, ja, je kijkt naar de... Zweden bijvoorbeeld. Uh, dat vind ik dan wel heel mooi. Daar het Koningshuis. Die zijn veel opener. Die, die geven regelmatig foto's vrij van uh, nou, de prinses die nou ja, naar school gaat... Et cetera, et cetera. En dan denk ik, waarom doen ze dat dan niet? Ik kan me voorstellen dat Willem-Alexander niet op zit te wachten. Dat er elke keer een hele rits fotografen ergens staan als hij vrij is. maar Maak dan mooie foto's en geef die vrij. Dat is natuurlijk een kleine moeite. Uh, en dan kun je precies bepalen wat je wil vrijgeven. Maar dan krijg je toch wel wat meer te zien. Nou, dus Ik hoor ik, toch wel van jullie dat jullie eigenlijk helemaal niet zo verwend voelen. Maar, maar Patrick heeft dus als... Uh, de, de, de, je ziet eigenlijk twee gezichten bij uh, Willem-Alexander... als het gaat om toelaten van de, van de media. Als ik heel eerlijk ben... Kijk, ik ben het helemaal met, met Jan Kees... dat die privé-momenten zijn... dus de twee sessies per jaar. Dat is inderdaad wat weinig. En ik zou ook heel graag als fotograaf meer willen zien... van het gezin. En we hadden het net over Vincent Metzel... die een foto gemaakt van willem oxander als tiener... met een poster van Kim Wilde aan de muur. Ja... Amalia's privéleven, ik denk dat niemand echt weet wat er nou in haar We is. Geen leven. idee wat geen er aan weg. de muur hangt bij Amalia. Precies. En we kunnen natuurlijk allemaal <lacht> wel raden, een beetje wat in deze tijd. Maar uh, nee, dat zou ik zeker wel meer willen. Uh, terwijl ja, het is heel, heel tegenstrijdig. Officieel is die veel toegankelijker en privé niet. Ja, dat, nou, dat... En ik wil er eigenlijk van zeggen, wat ik belangrijk vind is om te zeggen: natuurlijk uh, dienen de kinderen uh, onbezorgd op te kunnen groeien en zo. Dat staat voorop. Hè. Maar je ziet vaak, en ik denk dat het misschien ook aan de kant van de RVD wel is: je ziet vaak dat zo'n fotomoment zo slecht gescript is en zo weinig materiaal oplevert. Uh, bijvoorbeeld de afgelopen keer op die berg in Oostenrijk, was het zo koud dat er eigenlijk maar één beeld ontstond. Ja, daar, uh, kunnen, daar kunnen we eigenlijk niets mee als uh, en, daar, en daar leren we ook niks van om uh, hoe, hoe het nou gaat met, uh, met, met de kinderen en met de koning en uh, nou, wat, en wat en ik vrouw. achter de schermen dus hoor is dat het in die hele het, het circuit van hofhouding en koning dat het stapje voor stapje voor stapje. En een voorbeeld is daar op de kaag uh, koning ja. aanvaardt op de kaag. Daar is echt heel goed over nagedacht. Uh, Holland plaatje werd jaar om gevraagd en dan gebeurde het uiteindelijk ook wel. Maar ja, het gaat wat langzamer dan dan bijvoorbeeld uh, ja een een, een, een, een minister-president waar de schakels wat veel korter zijn tussen RVD en koning. Ja, er zitten natuurlijk ook heel veel heel veel schakels ondertussen die natuurlijk ook nog iets te zeggen hebben. Um, dus ja, maar ik denk wel dat het er gaat komen. Bijvoorbeeld Instagram is een goed. voorbeeld. We gebruiken Instagram. Maar dat gebruiken zij voor... zijn zelf Instagram? Uh, nou, ze hebben een Instagram account uh, wat door de RVD wordt beheerd. Uh, dat zijn vooral de officiële gelegenheden en ze hebben sinds uh, de Olympische Winterspelen voor het allereerste keer een selfie gepost. Nou, je ziet dat het heel veel positieve reacties <laughs> oplevert. Uh, van hun samen, hoofden tegen elkaar... Ja, Iedereen was enthousiast. Ja, dus ik denk dat daar ook voor hun wel een punt ligt. Van nou, misschien moeten ze daar toch in de toekomst wat meer aan, aan gaan werken om wat meer van zichzelf ja. daarin te laten ja, zien. Ja, maar dan zeg je ze mogen hun eigen kanalen uh, indelen uh, en bepalen. Maar hij hoort is er is natuurlijk ook nog zoiets als uh, journalistieke controle. En je hebt liever dat andere mensen die foto's dan wel dat kunnen volgen, want dan kunnen we een beetje kijken hoe het gaat. En uh, dan hoeft het, kan het niet allemaal. Uh, ja. Ik denk dat de worden. fotosessies dat in de toekomst dat misschien ook wel gaat veranderen. Je ziet het nu al wel dat kranten zo mopperen van ja, we krijgen één foto en uh, als we die privéfoto's gaan publiceren, mogen we niet meer bij het fotomoment aanwezig zijn. Maar wat maakt het uit? Ik bedoel, bij de beeldbanken zijn overal foto's te koop. Dus je krijgt een, een lastige situatie. Ik, ik ben heb, heel benieuwd. Uh, toen ik nog uh, uh, in de hoofdredactie van de Telegraaf zat, heb ik uh, op een gegeven moment uh, zo uh, ge, uh, op een bepaalde manier geprotesteerd tegen dat fotomoment door uh, Beatrix uh, als skiënd op de foto te zetten. En toen kregen we straf, want dan mochten we niet meer bij het fotomoment zijn. Maar dat was inderdaad geen enkel probleem, want er waren zoveel foto's van persbureaus dat we toen ook nog die foto's konden plaatsen. Ja, en en er zijn zoveel video's van dat je het hele gesprek wat ze voeren... dat kun je ja. terugkijken. Dus ik vraag me af, hoe lang hebben we die fotomomenten nog? Nou, dat, dat gaan we zien. Een ander onderwerp is uh, de gevoeligheden. De polarisatie in de samenleving. Willem Allestander is natuurlijk koning geworden... In, ook in een tijd waarin ja, bevolkingsgroepen meer dan voorheen... soms tegenover elkaar staan. Die koning staat uh, midden in de samenleving, als het goed is... en niet uh, daarbuiten. En tijdens zijn kersttoespraak, met name die van 2016... sprak hij zich uh, uh, heel duidelijk uit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 worden we herinnerd aan persoonlijk verlies en verdriet. Wie een dierbare heeft verloren, voelt in deze dagen de pijn extra scherp. Het besef opgenomen te zijn in een groter verband van familie en vrienden... kan troost en kracht geven. Het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden. Zoekend naar zekerheid graven groepen zich in hun eigen gelijk in. Dat maakt een open gesprek vaak onmogelijk... Velen hebben het gevoel in een land zonder luisteraars te leven. Laten we de lastige problemen vooral eerlijk benoemen. Maar als er één land daarnaast ook verbondenheid en solidariteit kent... is het wel Nederland. Juist nu de wereld om ons heen minder houvast geeft... moeten we vasthouden wat we samen delen en beschermen wat ons verbindt. Want zo willen we hier samenleven. Als vrije en gelijkwaardige mensen. Ik wens u allen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 Ja, wij halen dit uh, terug uit de kerstboodschap uh, van uh, Willem-Alexander... omdat we het gaan uh, hebben over uh, hoe hij zich laveert... rond de gevoeligheden in uh, de samenleving. Tot acht uur zitten, uh, mocht u net uh, inschakelen, royalty-watcher... Josine Drogendijk, de fotograaf van het Koningshuis Patrick van Katwijk... en nog tot tien uur vanavond is hij ook een van de vaste Koningshuisdeskundigen... bij uh, deze omroep WNL, Jan Kees Emmer... die tevens hoofdredacteur is van Oranje Boven. Ja, Als u dit zo uh, terughoort, dan, dan zie je hoe hij eigenlijk op twee gedachten hinkt. Hè? Hij, uh, hij kiest zijn woorden zorgvuldig... zodat er maar niemand er aanstoot aan kan nemen, zo lijkt het. Nee, maar het woord verbinden komt toch weer meerdere keren terug. En dat is toch een leidend thema in, het, uh, in zijn koningschap. En dat is ook, uh, ja, uh, dat, dat, dat is ook wat he, hem en Maxima drijft... om uh, toch te proberen om deze samenleving... die gefragmenteerd is en die uh, nou ja, zeker tot... tot tot na de crisis uh, daar toch echt wel bozig uitkwam... Uh, weer bijeen te brengen. En je ziet uh, dat, dat zich dat geen wind eigenlijk... Dat het, dat het zowel deels ook nog lijkt te lukken ook... want we zijn weer vrolijker dan een paar jaar geleden. En dat, heeft, en dat heeft uh, ja, misschien met onze economische situatie ja. te maken. Maar ook met uh, toch hoe dat gegaan is. Ik bedoel, we, hebben, uh, we hebben best een hoop ellende gehad als het gaat Precies. om de gevoeligheden in de samenleving. Ik, bedoel, uh, ja. ik weet niet waar jij uh, onmiddellijk aan, uh, aan, aan denkt. Maar de vluchtelingencrisis, ja. uh, uh, de protesten, uh, Erdogan en, ja. uh, en, en de aanhang in Rotterdam. Uh, hij moet wel iedereen te vriend houden. Nou ja, hij kan daar zich ook niet in mengen. Hè. Hij zit daar ook voor uh, langere tijd. Uh, we zeiden het net al van hij, hij, hij zit, hij, hij, zijn horizon is 30 jaar als koning. Dus hij kan zich niet met elk uh, dagelijks akkefietje bemoeien. Uh, dus hij kan dat eigenlijk alleen maar beïnvloeden door keuzes te maken. En door te zeggen, nou ik ga eens naar dat Turkse... Uh, uh, Theehuis in plaats van naar uh, een, een, een school, uh, bijeenkomst in een, uh, een wat wittig uh, verpleeghuis. Nou, zo kan hij keuzes maken. en laten zien waar de waarde. Wat, wat, wat hij belangrijk vindt in onze samenleving. Uh, Patrick zei net al dat het, dat, dat het heel opmerkelijk was. dat hij bijvoorbeeld naar een COC ging. Ja, nou kijk, hierin gaat hij. Hij weet natuurlijk wat zijn beperkingen zijn, maar hij gaat het ook niet uit de weg. Hij uh, bekijkt beide kanten en hij bezoekt ook vaak beide kanten. Dus ook de vluchtelingencrisis bijvoorbeeld. Hij bezoekt uh, AZC's, hij spreekt vluchtelingen die bijvoorbeeld met taalproblematiek en dat soort dingen bezig zijn. Maar hij bezoekt dus ook weer mensen die juist te maken hebben met die andere kant, met de problemen van die vluchtelingen. Dus hij bekijkt beide kanten... Uh, ook om natuurlijk niet een partij te kiezen. Want dat is het belangrijkste wat hij uh, moet blijven doen boven die partijen staan. Maar gaat het niet uit de weg. En ik denk dat dat wel uh, nou soms best gedurfd is. En hij durft er ook soms best wel een uitspraak over te doen. Nou, uh, toch is het opmerkelijk dat uh, als hij dan naar, naar een uh, uh, vluchtelingen gaat. Dat daar dan niet bakkenvol kritiek op is. Uh, dat, dat is wel wat wij blijkbaar dus van een koning verwachten. Ja. En ik denk ook dat daarin meespeelt. Hij heeft natuurlijk hele goede adviseurs op zich. Geen net hoorden we de kersttoespraak. Ik kan gewoon genieten van hoe mooi dat die woorden allemaal bij elkaar passen. Dat is natuurlijk geschreven door iemand met verstand van taal. Met iemand die precies weet wat hij moet zeggen. Dus wij kunnen zeggen: hij kiest zijn woorden zorgvuldig. Ja, ik denk dat daar ook een heel team achter zit. Of dat weet ik wel zeker, die hem daarbij helpen. En dat moet je natuurlijk niet vergeten. Dat er heel veel mensen hem helpen met om te kijken van waar moet ik heen in de samenleving. Waar, wat verdient mijn aandacht? Ja, nee, het, het kan dus niet zijn dat het allemaal authentiek toespraak. is. Sorry? Nou, maar het is wel echt de enige toespraak waar die echt zijn eigen woorden ook uiteraard met controle. Maar echt waar hij in die zelf iets in kan brengen en iets kan zeggen. De enige toespraak in het jaar waar hij dat kan doen. Dan wil ik er graag nog eentje uh, laten horen. nu je dat toch zo aanstipt. Ook dat interview met Wild. Uh, de Jong voor de 50e verjaardag van de koning kwam de boodschap over die controversies aan die hij dan ook al aanstipte in de kersttoespraak van 2016. Maar hier heeft hij vast ook over nagedacht. We hebben allerlei uh, problemen die in Nederland nooit uitgesproken mochten worden in het verleden. Die nu wel besproken Zoals. kunnen worden. En we hebben het over migratie, over integratie, ja. uh, allerlei verschillende dingen die vroeger onbespreekbaar waren, worden nu wel besproken. Vindt u dat goed? Ik heb, ik heb ook begrip, dat heb ik ook gezegd in mijn kersttoespraak... ik heb begrip voor mensen die uh, dit die ongemakkelijk vinden. Die, die, die, uh, die hierdoor geraakt worden. Um, maar, maar door wat? Door, door de veranderende wereld. Ja. Uh, migratie, door... door, on, door de problemen aan onze Europese grenzen, door het klimaat... op allerlei andere manieren ja. uh, zijn migratiestromen op gang gekomen. Dus je vindt de discussie daarover prima? Dat de discussie is goed en ik heb ook begrip voor, voor angst en boosheid. Want boosheid wordt als, als containerbegrip, als containeremotie gebruikt... voor angst, uh, onzekerheid, echt boosheid. Op allerlei andere manieren wordt natuurlijk boosheid gebruikt. Ja. Maar het, kan nooit een tussen, uh, het moet een tussentation, het kan nooit een eindstation zijn. En heeft u daar, heeft u daar voor uw gevoel met uw functie... Kunt u daar nog bepalend in zijn? Ja, Zo'n kersttoespraak is wel een heel mooi moment om daar uh, aandacht voor te vragen. Het uh, uh, zijn bijzondere tijden. Uh, die vragen ook misschien om een bijzondere kersttoespraak. Ik kan niet elk jaar op deze manier een kersttoespraak houden, maar ik vond het wel een, een uitgelezen kans om in 2016 deze toespraak te houden. En je merkt ook een heleboel mensen die hem gelezen hebben die dat als houvast gebruiken. Dus die verbindende rol die kan ik daar wel mee spelen. Ja, dat is precies wat jij zei. Hè? Die, die, dat hij dat benadrukt. Ja. Maar dit is toch echt. Hij, hij, hij kan zich heel weinig permitteren. Maar hij neemt die ruimte optimaal. Uh, denk ja, hier zoekt hij zoekt echt uh, de, de grens op. Maar hij zegt niks uh, zonder uh, dat uh, de premier weet dat hij het gaat zeggen. Dus hij weet ook dat hij die wat, ruimte heeft. Hij, zei, ja. hij weet ook dat hij die ruimte heeft. Maar ja. Ja. moeten we nog vragen? Het is natuurlijk wel zo met die gesprekken met de premier. Hij kan het ook heel simpel zeggen. Weet je, ik hou me er verre van. En ik kies voor al het veilige. En, en hij kiest er wel voor ja. om het op te zoeken. En hij krijgt die ruimte absoluut. Maar daarom is het zo belangrijk dat hij elke week met de premier spreekt. Ja. Want ook daar hoor ik, hoor ik recent weer ophef over van, vanuit de Kamer. Zegt, ja, waarom moet die man eigenlijk elke week met de premier spreken? Nee die mensen, die, die premier is verantwoordelijk voor wat hij doet. Hij, hij, hij, kan zijn, hij kan zijn positie uitbuiten en ten goede van Nederland gebruiken. Maar alleen als hij één op één weet wat hij, welke ruimte hij heeft van die premier. En dat kan alleen maar door elke dag even een uurtje met elkaar koffie te drinken, want dan snap je wat, wat er gaande is. Nou, en ook andersom, want hij doet ook heel veel werkbezoeken, brengt in de samenleving over allerlei thema's. Iets waar de premier ook helemaal niet in toekomt met een heel politieke agenda nog. Eh, dus ook de andere kant op. De koning kan ook soms aangeven bij de minister-president of bij de betrokken ministers van hier liggen problemen, hier liggen vraagstukken. Doe je hier iets mee? of Hij kan het ja. probleem in ieder geval aangeven. En daar zijn die gesprekken ook heel belangrijk voor. Maar de achterdochtigen onder ons zeggen dan van zie je wel, hij heeft politieke invloed. Ja. <laughs> en, en, dat zegt uh, jij dus nu ook? Nee, nee, ik ja. zeg het niet. Want nee. ik vind dat, uh, dat het een normaal intermussen contact normaal, is. Ja, ja. Maar, maar, uh, ja, uh, de problemen dat... die er zijn moeten benoemd kunnen worden. Juist. En dat ja. is natuurlijk wat hij eigenlijk ja. zo doet. Dat is ja. alles. Ja. Er uh, is weer tijd voor, een, voor muziek in deze WNL-special over vijf jaar. Koning Willem-Alexander. Voor deze plaat gaan we terug naar de jeugd van de koning. Want uh, hij was ook een groot fan van Golden Earring. Barry Hay was zijn idool zelfs. En hij kon van de CD Naked Truth precies aangeven welke nummers hij het beste vond. Zo zei Barry Hay ooit. En daarom weten wij het dus ook. Nou, wij gaan luisteren naar een, een hit van een tijdje geleden van Golden Earring: Weekend Love. my one. Golden Earring met de weekend love. En Barry Hay schijnt uh, tegen de koning te hebben gezegd... dat hij uh, misschien uh, iets aan zijn uiterlijk zou moeten doen. baard en snor laten staan. Dat was zijn uh, tip uh, op zijn vijftigste. Droge uh, Drogendijk, wat vind je van zijn look eigenlijk van de koning? Nou, ik vind zijn look. Kijk, Willem-Alexander is geen modekoning. Maar ik vind wel dat hij met zijn uiterlijk betrouwbaarheid, stabiliteit, continuïteit uitstraalt. En ik denk als je staatshoofd bent, dat dat het belangrijkste is. Uh, en als je het hebt over de baard. Ik vind als hij dan kiest voor een baard, dan moet hij die altijd hebben. Je kunt niet als koning de ene week zo eruit zien, de andere week zo. Uh, dan sta je de ene keer op, op de munt met een baard en de andere keer niet. Dat wordt lastig. Uh, dus dan moet hij een keuze maken. En ik hoop dat hij blijft bij wat hij nu doet. Ik kijk uh, nu naar de mannen hier. Maar uh, nou, Patrick, ook een baardje. Het is heel populair. Kan hij. Uh, want Petterk is uh, geen koning. Hè? <laughs> nee, <vanluchtig laughs> nee, maar kan niet, nee. inspiratie zijn? Maar hij heeft dus een baard gehad, ja. hè? dat is het af. Ja, hij, ja. Okay, ja, ja. hij heeft één keer een baard gehad uh, bij de uitvaart privé van zijn schoonvader. Uh, en, en iedereen dacht van nou, als hij straks weer aan het werk gaat, uh, nou dan heeft hij hem of heeft hij hem nog niet. Dat was behoorlijk volle baard. Maar nee, hij was eraf, dus dat, echt een vakantiebaard was. Uh, echt een vakantiebaard. <laughs> Willem Alexander zei zelf dat hij niet de koning zou zijn geworden die hij nu is zonder de Marine. Hij vertelde vertelde dit ook in het interview met Wilfried Theon. Maar die is wel gevormd in die tijd. Ja. Natuurlijk twee jaar in Barend, de middelbare school. Twee jaar in, uh, in Den Haag, de middelbare school. Maar nee, twee jaar Wales. Maar daarna uh, ben ik uh, in dienst gegaan. Uh, militaire dienst bij de marine. En dat is denk ik wel cruciaal geweest in mijn karaktervorming. Want? Nou, ik denk dat als ik uh, meteen uh, na de middelbare school was gaan studeren... Uh, zonder die vorming in, in de marine, dat het uh, de handen al af had kunnen lopen. Ja. Had, het toch wel, had ik toch wel misschien minder structuur gehad in mijn leven... en minder discipline mm -hmm. om uh, inderdaad uh, de studie te volbrengen. Maar, maar, maar wat had anders af kunnen lopen dan... Nou, dan had je misschien uh, wat uh, minder glorieuze studietijd gehad. Ja. Ik denk dat mijn marinetijd heel belangrijk geweest is... om ook structuur en discipline in mijn leven te brengen. Ja, uh, gestructureerd en gedisciplineerd. Zijn dat de woorden die inderdaad bij Willem-Alexander passen, bij zijn koningschap, Patrick? Nou, discipline natuurlijk vooral in, in het volbrengen van al die taken. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen bij die. Uh, die misschien voor heel veel mensen als minder leuk beschouwd zouden worden. Hè. Ik bedoel even wat ik al zei. Een, een, een, een echte werkdag gewoon op het paleis. Als je een voor discipline hebt. Om van ochtend zeven tot avond zeven... al die gesprekken tekenen van wetten en allemaal... Die dingen. Ja, dus wat dat betreft hij heeft hij echt wel moeten gaan accepteren... op een gegeven moment in zijn jeugd. van Ik ga dit doen. Uh, daar heeft die marine dus duidelijk bij geholpen. Um, ja, nee, Discipline heeft hij absoluut. En hij werkt echt heel erg hard. Dat weten heel veel mensen niet... omdat hij heel veel dingen ook achter de schermen doet. Maar hij werkt echt heel erg hard. En veel. Ja, gestructureerde man... is dat iets... Uh, een kwalificatie bij hem past? Nou, hij is in ieder geval... Uh, ge, ge, geconditioneerd gestructureerd te worden. Want hij zegt terecht... Uh, voor die marine tijd was het allemaal niet zo makkelijk met hem. Uh, Zo'n middelbare schooltijd was moeizaam. Hij is nog naar Wales geweest... en dat ging niet voor niks naar Wales. Dat was echt om hem uh, in een korschool te zetten... en hem uh, weer in, in het gereel te, te duwen. En ja, daarna zijn studietijd... En, of, en toen de marine, ja, en daarna ging het wel beter. Maar ja, uh, ik... Ik, het, het, het is niet van nature de meest gestructureerde man van Nederland. Dat zagen we pas ook al bij een, ja. uh, bij een, wat was het, een opening of iets. Daar was jij ook bij Patrick. Dat uh, Hij moest ergens heen. In, uh, iets open rondom de A2 in een groene lopen, heette dat dan. Het ging opeens onverwachts. Een kerk in dat stond niet in het draaiboek. en uh, ik denk niet dat dat bij Betrix was gebeurd, maar dat vind ik nee. dat vind ik ook juist wel weer leuk aan koning Willem Alexander. Wordt hem echt uh, gewaardeerd, wordt hij echt voor. En Jozien, ik lees uh, dat uh, Maxima wel eens op een paar uh, slippers door een plas uh, baggerde uh, toen <laughs> jullie elkaar uh, tegenkwamen, vond ik een leuk verhaal. Even dus geen discipline. Is dat ook iets wat je dus Willem Alexander zou zien doen? Nou, ik weet niet of dat, dat geen discipline is. Ik denk niet dat dat onder de noemen discipline valt. Uh, maar Willem-Alexander, nee. Maxima is denk ik... Die leeft denk ik wat meer uit, uit emotie. Uit haar, ja, uit haar hart klinkt gelijk misschien heel negatief. Maar ik moet wel eens lachen. Om Maxima, dan stapt ze uit de auto. En uh, dan zie je op de foto's... Zo zoom ik even in. En dan zie je echt één grote... Nou ja, een puinhoop in de auto. Wou ik nog net niet zeggen. Maar je ziet wel een oh, tas dat vind vol wel met leuk zooi. Om te eten, en, uh, <laughs> dan denk ik nou, Maxima is niet de enige... bij wie de tas een overlevingspakket is. Um, maar... Wat dat betreft, als je Maxima ook ziet in haar werkkamer... dan komen af en toe een foto's van vrij... en dan staat soms de kast open. Dan denk ik, nou, volgens mij zijn mijn kastjes thuis uh, wel netter? wat netter. Oh. <laughs> en, en, en hoe is dat dan met Willem-Alexander? Ja, dat vind ik lastig inschatten, ja. Ik, kom, ik ben wel eens bij zijn werkkamer. En dat is ja. een vrij strak georganiseerde werkkamer. Ja, en dat is ook wel een en, uh, De vraag en, uh, is of uh, zijn team uh, dat uh, opruimt. Of dat hij het opruimt. Nou, er staan natuurlijk wel spullen in die de wil hebben. En ja. dat, ik bedoel, er zijn heel veel fotolijstjes. Dat is wel echt ja. meer fotolijstjes dan, dan wij allemaal denk ik, bij elkaar op een kastje zouden zetten. Maar goed, uh, dat is wel meer van vorm. Nee, ik geloof wel dat de discipline en, en, en, en structuur nodig is. Anders kun je zo'n taak die heel veel van je vraagt... ook van een persoon gewoon niet, niet doen. Nee. Um, wat ik heel erg um, nieuwsgierig naar ben... is of jullie ooit iets van hem hebben teruggehoord van jullie werk. Want jullie zijn alle drie uh, in een heel klein clubje eigenlijk. Kenden elkaar dus ook voordat jullie hier uh, aan tafel gingen bij, uh, bij WNL... voor de, voor de Special. En ik, ik heb wel begrepen in dat interview ook met Wilfried de Jong... dat hij elke dag vier papieren kranten leest. Dus hij moet jullie werk ook volgen. Hebben jullie ooit iets van teruggekregen? Nou ja, zeker in de tijd uh, van, van 1999 tot 2006 heb ik hem echt van heel nabij gevolgd in zijn uh, opleiding naar koning en reisde ik ook met hem door Afrika uh, uh, naar Vietnam, naar China ben ik geweest. Ja, dan kreeg je wel via, via te horen dat het verhaal wat je daarover geschreven had, dat dat uh, goede aarde was gevallen of dat die bepaalde foto's die hij dan van, uh, vaak reisde ik met uh, Johannes Dallenhuizen of Johannes nog wat foto's kon leveren uh, voor, uh, voor, voor het hof, nou dan wist je wel waar dat vandaan kwam. Dus nee, nee regelmatig krijg, ik, krijg je wel dingen terug. En waar je het ook bij terugkreeg... was het feit dat je bij een volgend interview een kwingslag kreeg... of dat je extra tijd kreeg. Zodat je dacht, oké, okay, kennelijk is het een goede aarde gevallen... want ik krijg wat meer ruimte. Ja, en uh, uh, Josine Drogedijk ooit iets gezegd door bijvoorbeeld Maxima, want die heb je in eerste instantie heel goed Nou, ik, ik volg haar vooral om haar kleding. Uh, ik denk niet dat Maxima de vrijheid heeft om als ik bij een bezoek ben dat ze naar me toe komt te zeggen. Je doet het fantastisch. Want als ze dat tegen mij zegt, moet ze het tegen iedereen zeggen. Uh, ik heb wel eens contact gehad met het paleis, omdat ik schrijf dus dagelijks over de mode van Maxima. Dat zit natuurlijk letterlijk heel dicht op je huid. Uh, en ik vond dat wel lastig van in hoeverre ja, waardeert zij dat, et cetera. Maar goed, ik kreeg alleen positieve geluiden. Dus, uh, Gelukkig. Nou, en, en Patrick van Katwijk is dus daadwerkelijk op het paleis. Ik neem aan dat uh, er blikken van verstandhouding zijn. Zeker, maar dat zijn vooral op de momenten dat je even kort met elkaar bent... voordat een minister wat dan ook binnenkomt. Dan ben je gewoon even gewoon mens op mens. Uh, maar ja, daarna op het moment dat het officieel begint... ben je beide in je rol, dus dan is die afstand er gewoon weer. Uh, ja, je, laat, je hebt geen gesprekken met elkaar over... Elkaar. Het gaat over het werk. En dat is natuurlijk een afstand die hij houdt. En terecht ook houdt. Want dat, dat, maakt, dat maakt het gewoon veilig. En natuurlijk heb je wel eens een teken van waardering. En zeker ook de medewerking die blijft en die blijft volgen. Daar zit de waardering overal in. Ik wil u hartelijk danken, fotograaf Patrick van Katwijk. U schreef samen met de historicus Han van Bré het boek Vijf jaar Koning Willem-Alexander. Met u beiden ga ik door. Joziene Drogendijk blijft ook het komende uur aan tafel. En Jan kees Emmer blijft zelfs bij mij tot tien uur... tijdens deze NPO Radio 1 special over Vijf jaar Koning Willem-Alexander. Blijf luisteren. Heel graag tot in het volgende uur. NPO Radio 1. Christus, Christus, Christus, Christus. Doosbedreigingen voor boswachters. Nieuwe megastallen in aanbouw. Miljoenen uitgaves voor designerhuisdieren. Maar lastige honden krijgen een spuitje in het asiel. Nederlanders zijn dubbelzinnig als het gaat om de omgang met beesten. Christus. Hoe kijken dierenvrienden met verschillende culturele achtergronden... tegen onze dierenliefde aan?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 NTO Radio 1.